De VVD en de PvdA houden spoedoverleg over een oplossing... voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Er is overleg aan de gang in het torentje van premier Rutte. Hij praat met VVD-fractieleider Zijlstra, PvdA-fractievoorzitter Samson... en de ministers Ascher, Dijsselbloem en Schippers. Een groot deel van de VVD-fractie vergaderde vanavond... onder meer om de Kamerleden de gelegenheid te geven... stoom af te blazen over de commotie in de partij. Door de inkomensafhankelijke zorgpremie... gaan veel mensen met een hoger inkomen flink aan koopkracht inleveren. De PvdA zoekt mee naar een oplossing. Een probleem van de VVD is ook ons probleem, wordt gezegd. De politie in Friesland heeft iemand opgepakt... die betrokken zou zijn geweest bij een overval op een familielid. Maandag was er in Wolvega een gewelddadige overval op een man van 72. Hij werd in zijn huis vastgebonden, gekneveld en geslagen... en raakte ernstig gewond aan zijn hoofd. De politie gaat ervan uit dat het een gerichte overval was... omdat het familielid waarschijnlijk wist wat er in het huis te halen was. De twee overvallers namen sieraden, flink wat geld... en de auto van het slachtoffer mee. Het Rode Kruis kan de situatie in Syrië nauwelijks nog aan, dat zegt het hoofd van de hulporganisatie. Steeds meer mensen hebben hulp nodig, maar veel plaatsen zijn door de gevechten niet bereikbaar, zegt hij. De humanitaire situatie zou steeds slechter worden. In de Europa League heeft PSV verloren van AIK Solna. In Zweden werd het 1-0. Door de nederlaag blijft PSV staan op vier punten uit vier wedstrijden. En daarmee staan de Eindhovenaren in de pool gedeeld derde. En de eerste twee gaan door. Vanavond speelt ook FC Twente in de Europa League thuis tegen Levante uit Spanje. Het weer, vannacht is het droog, maar wel bewolkt. Ook morgen overdag droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 11. Zaterdag periode met regen, maar zondag is het weer droog... en schijnt de zon af en toe. Dit was het NOS Journaal. Scherp inkopen is winstpakken. Daarom vergelijken we continu onze winstpakkers... met aanbiedingen van andere groothandels. Zien we ergens een lagere prijs, dan passen we hem direct aan. Zo werkt dat bij de goedkoopste groothandel. Macro. Partner voor Ondernemend Nederland. Winnaar van de Libris Geschiedenisprijs 2012. Wij weten niets van hun lot. Gewone Nederlanders en de Holocaust. Van Bart van der Boom. Over een aangrijpende vraag die ons al jaren bezighoudt. Wisten we het of wilden we het niet weten? Nu bij Libris. Macro. Heerlijke sliptong. Per kilo slechts 8,95 euro. Wij weten niets van hun lot. Nu 29,90 bij Libris en op Libris.nl. Dit is Radio 1, BNN Today, Winfried Baijens. Het is 3 over 9. Zometeen duiken we in de wereld van de games. Professioneel gamer Tim Luneberg is hier, wereldkampioen in de game Trackmania. Gefeliciteerd allereerst. Dankjewel, dankjewel. Hoeveel uur per week speel je? Uh, over de 20 uur. 20 uur per week en per dag is dat? Een... Uh, per, per dag uh, uurtje of drie vier wel. Ja. Naast school allerlei Naast school dingen. en andere dingen ja. Peter Spits van 101 TV van BNN is dit normaal? Uh, als je een beetje mee wilt doen op het uh, hoogste niveau is dit wel redelijk normaal. Maar ik denk dat dat uh, voor eigenlijk alle sporten opgaat. Weet je, wil je meedoen met, uh, met voetbal op het allerhoogste niveau. We hadden net natuurlijk een hooligan, dan moet je ook veel trainen. Ja, ja ik weet niet of hooligans moeten trainen. Of ja, hooligans. Is uh, uh, je ziet wel een beetje bleekjes Tim, moet ik er ja, wel gelijk zeggen. Mag ja, ja, ja. Het? Je hebt het net We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Onze crime man uh, Mick van Willi is hier ook. Um, iedere donderdag hebben we het over criminaliteit vandaag gaat het over GHB. Um, wat is er aan de hand? Nou ja, er is een uh, proces, uh, er is een man opgepakt met een hele grote hoeveelheid GBL. En dat is eigenlijk een schoonmaakmiddel, maar uh, justitie ziet het. wordt ook gebruikt uh, voor de productie van GHB. En uh, dat is een groot proces tegen een man die uh, gepakt is met een grote hoeveelheid. Ja, dus, en hoe dat allemaal zit, Nogal wat ja, Nogal wat vaten. Zometeen meer. Je kan ook meekijken naar het uh, lichtbleke smoeltje van Tim Luneberg. Uh, ah, en uh, ja, uh, ja, net zo bleek, uh, ja, nee. ja, uh, Dat kan via radio1.nl. Dan klik je op de webcam. Topics. We beginnen met nummer 5. Bijzonder verhaal daar van de hond die een gezin heeft gered. We gaan naar de verslaggever. De politie is nog bezig. Ja, de deurpost wordt onderzocht en meneer staat op straat. Van de woning uh, waar er twee mannen met bivakmuts en pistool voor de deur stonden. Eentje met, met, een, pistool. Eentje met een pistool en die andere die had een bivakmuts op. Ja. U deed open? Nee, mijn vrouw die deed open. Ik was op mijn werk. Dit is dus de situatie. Een vrouw met kinderen alleen thuis, hond is er ook bij, man op werk en voor de deur twee mannen, waarvan één met een pistool. Toen uh, ja, kwamen, kwamen die twee mannen binnen. En toen zagen ze mijn hond en uh, ja, toen schrokken ze eigenlijk. En daarna hoorde mevrouw de deur dicht gegaan en uh, toen is ze voorzichtig gaan kijken. Toen ze weg? Toen waren ze weg. Ja, Oftewel gered door de aanwezigheid van de hond, een flinke boelmaster genaamd Shanai. Je snapt, de schrik zit er toch goed in? Mijn vrouw die is heel erg geschrokken, die was helemaal hysterisch aan de telefoon. En uh, ja, die, uh, ja die, die. Als een vrouw iets er ergens mee maakt, dan weet u dat zelf al. Dan uh, kent u zelf al even wat er dan gebeurt. Precies, uh. precies. Dan gaat een vrouwtje van die typische vrouwen dingen doen. Ja, dat snap je natuurlijk zelf ook wel. Terug naar de hond, een wonderlijk beest is dat. Lief, maar ook waakzaam. Nou ja, dat zit. En blijf. Dit is er. Dit is er. Die de twee mannen met bivakmuts en pistool heeft afgeschikt. Ja, eigenlijk wel. Ja, je ziet het. Het is een hele lieve beest. Maar ze ziet er wel gespierd uit. Ja, wel. Ja, veel lopen. En uh, ja, hardlopen, fietsen. Ja, ze doet alles. Ja, precies. Hardlopen, fietsen, autorijden, schaatsen, licht administratief werk. Deze hond kan echt alles. En zij heeft uw vrouw en de kinderen beschermd. Ja, inderdaad. Dus uh, ja dat verdient wel een bloemetje af en toe. Ja, ja want zoals Chennai altijd al zegt... een bosje bloemen. bloemenidee kiept de overwallers. Away. Dan op nummer 4. Ach, de economie. Hè. Er komt dus echt geen eind aan in die financiële malaise. Of vandaag was er weer nieuws. De inflatie is met 3% toegenomen. Dat klopt, ja. Kijkt u nou met angst en beven naar de komende weken? Ja, zeker. Wie niet? Vier jaar geleden riepen ze al... Ja, volgend jaar raken we uit de slop. En het is al vier jaar geleden en het blijft gewoon allemaal hetzelfde. Dus... Uh... Ja, hoe zat dat ook alweer? Het zoet, hè? Dat zou toch komen? Ja, precies. ja. Ik weet niet eens hoe, hoe het gaat langs geleden. Oh, het verrukkelijk zoet van de bloeiende economie. Oh, ik mis dat. Winkfiet, we zitten echt op een, op een breekpunt. In januari dit jaar heb ik een, een nieuwe smartphone gekocht. En sorry, wacht even. En, en dit jaar kan ik dus geen nieuwe kopen. Laten we eens even naar de dierenwinkel gaan. Ik merk dat uh, mensen minder snel iets extra's kopen. Een cavia moet eten, hè? Ja. ja Hoezo? Kaviar is er om op te eten. Over het algemeen komen er uh, gewoon minder mensen in de, in de winkel. Het wordt wat stiller, ja. Inflatie stijgt fors. Ja, nou dat weer, daar krijg we er ook nog eens een keer bij, ja. ja. Maar wat wil je erover vragen? Nou ja, ik wil dus even peilen in houten hoe ja. de stemming is. Nou, hoe de, hoe de stemming is... Uh, ja, uh, denk je zelf, bagger natuurlijk, is Murti die dag naar de dode kavia... en ondertussen gaat de klant op zijn centen zitten met de feestdagen. De, hoe de stemming is, zo hopel toch op, op. Goed, we gaan naar nummer drie. Vandaag werden er tien nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. Ze namen de plaats van de Kamerleden die minister zijn geworden. De huishipster... Ja, ik vind mezelf jong en modern. Juist, de huishipster van de Kamer mocht de Kamerleden beëdigen. Nou, dat is een heel rijtje. De door u af te leggen eden of verklaringen en beloften luiden als volgt... Ik zweer of verklaar dat ik, om tot lid van de Generaal te worden benoemd... rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam of welk voorwensel ook... enige gins, gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt... getrouw zal vervullen. Zo waarlijk oh, helpt nee. mij God almachtig ho, ho, ho, ho, ho. dat Pardon. Ja, dat, dat heb jij al eens een keer gedaan. Dat heb ik al een keer eerder gedaan. Ja. Ik wens u allen... Van harte geluk met het lidmaatschap van deze Kamer. Ja, en die Kamerleden mogen ook meteen aan de bakken. Als je bij de VVD zit, dan heb je het extra lastig... want dan word je door het partijbestuur het land ingestuurd. Of nog, als slachtafval word je dan in smoeselige zaaltjes... vol woedende regionale VVD'ers gesmeten... die maar één ding van jou willen weten. Hoe zit het met die zorgpremie? Ja, ik denk dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Dat raakt je in je portemonnee. Een stukje nivellering is ook prima. Er zit geen liberale filosofie achter in elk geval. De communicatie is een beetje stroef en moeizaam in mijn beleving. Zit daar het probleem? Ja, zit het probleem in de communicatie? Ik denk het wel. Ik denk dat het beter had gekund. Nou, dat moeten ze maar eens uitleggen. Ja, en dat mogen die zes nieuwe VVD-Kamerleden vanaf nu gaan proberen. Inmiddels is er ook topoverleg in Den Haag... over die zorgpremie tussen VVD en de Partij van de Arbeid. Daarover zometeen meer hier in BNN Today. Dan nummer twee, probleem in Nijmegen. Een explosie in een ketel van Elektrabel. bel zorgt ervoor een enorme ravage en aardig wat paniek. In Nijmegen is onze verslaggever Annemiek Schakelaar. Uh, ja, Annemiek... Welke Annemiek? Anemieke Schakelaar. Oh, wat is daarmee? Daar zoeken wij nu contact mee. Met wie? Annemiek. Annemiek hoe? Annemieke Schakelaar. En wat wil je daarmee? Daar zoeken wij nu contact mee. Met wie? Annemieke Schakelaar. En wat is de. Daar is Annemieke Schakelaar in Nijmegen bij Elektrabel. Er liggen echt overal hier achter mij. In het weiland, maar ook op de wegen hier rondom de Electrabel liggen pluizen. Het is gewoon steenwol. In eerste instantie werd gedacht van het zou eventueel schadelijk kunnen zijn... dus blijven vanaf. Uh, van nou, het is niet de bedoeling dat je ermee gaat zitten spelen... maar het is in ieder geval niet schadelijk. Ja, geen gevaren dus voor de gezondheid. Maar je moet er ook niet mee gaan spelen. Dat is jammer, want niets is leuker dan op een regenachtige dag... in een drassig weiland met plukken staalbol spelen. Maar ja, helaas, de ontploffing bleef niet onopgemerkt. Het begon eigenlijk met een hele harde soort onweer. Een vlam aan een slag... En een cabal. Nou, eigenlijk, ik wist niet wat er hoefde. Um, eerst dacht ik, wow, alien-invasie. Misschien een meteoriet. Ja, nou, hebben ze afleiding kapot getrokken of het in de vanden? No, no, no. No, no, no. het bleek dus een buis te zijn waar stoom met hoge druk doorheen raast. En die ging stuk. En dat leverde een explosie op. En daarna ziste de stoom uit de buis. En dat zorgde voor dat irritante suis. De chaos bij de fabriek trok veel bekijks. Er komt heel wat stoom uit, en het is een enorme herrie. Aan die hè? Zo hebben we het zelfs in de zeevagen gehoord, die reus en zo. Zou het niet gevaarlijk zijn om hier te staan? Nou, dat denk ik niet. Ja, je loopt overal risico, denk ik. Dus ja. Noem maar eens één reden waarom ik meer risico zou lopen. Bij een ontploffende fabriek, als bijvoorbeeld, nou, de supermarkt. Nou, nou, nou weer vriend? Nee, hè? precies. Nou, tot nu toe mogen we hier staan en we staan ook in een kuil. Ik denk, als er een ontploffing komt, dat je dan nog uh, ja, dat de boel van over je heen gaat. Ja. Precies, zo is dat. Bij de omroep Gelderland waren het trouwens wel wat problemen. De site deed het niet tijdens die explosies. Er zijn rampen En ja, dat kan natuurlijk niet, hè? Nee, dat kan niet. Maar goed, ja, op een gegeven moment, uh, als het echt grensoverschrijdend is. Als mensen uit een hele andere plekken als heel Nederland uh, gaan kijken. Ja, dan zijn we daar blijkbaar niet, uh, niet klaar voor. Zo'n grote. Nou, je, je, gaat, je gaat er geen tsunami zeggen. Zo'n grote tsunami oh, dat. aan bezoekers, ja, dat uh, trekken dat we niet. Nee, uiteindelijk waren er geen gewonden. De reparatie van de fabriek kan nog maanden duren. Op één, Winfried, het is vandaag de dag van. <truimert> respect, inderdaad. Ja. ja, de dag van respect. Door heel Nederland werd er vandaag een stukje meer respectgebeuren doorgegeven. Op scholen kregen de kids voorlichting over hoe je respect moet gebruiken. En ik ben vanmiddag even geweest kijken bij een school, bij mij in de buurt, even een telefoontje mee, opname gemaakt. En er is één iemand in Nederland die is daarmee begonnen met respect. Daarvoor hield de monster die erg mee bezig hoor. En weten jullie wie dat is? Ali B. Oh, wat zeg je? Ali B? Ja. Dat ik dacht, het ik nog zo. Nee, nee. En wat voor gebaar maakt hij dan als hij het over respect heeft? Wie weet dat? Wat zegt Ali B? <laughs> respect man. Ja, respect man. En nadat uh, Ali B respect had bedacht, gingen er meer mensen mee aan de halen. Mensen gingen ook liedjes zingen. En speciaal voor deze topics heb ik een oude bekende van de show uitgenodigd. Uh, dames en heren, daar gaan we dan. Uh, all the way from the Netherlands, ze is nog bekend van vroeger, oud-Kamerlid geweest van nee. de ChristenUnie. Daar is ze weer, <laughs> Esme Wiegman. <laughs> Luc, mogen we al stoppen? Ja, stoppen. we. maar. Is goed zo, oké okay, Luc, dankjewel. Straks de tweets. We gaan eerst even voetballen. We gaan naar Bas Tichler. Die zit bij FC Twente Levante. En die zijn al eventjes bezig. Een paar minuutjes. PSV verloor helaas vanavond. Hoe gaat het daar? 0-0 is het. Na acht minuten voetballen waar Twente speelt met Cabral in het elftal. De vervanger van de geblesseerde Chadli. Dat hij vanwege problemen aan de enkel niet zou kunnen meedoen. Dat was al bekend. Maar de vraag was, zou Cabral spelen of toch Gutierrez. Die eigenlijk meer een middenvelder is. En McLaren heeft dus voor Cabral gekozen. Staat ook gewoon aan de linkerkant. De meeste mensen verwachten hem eigenlijk rest Maar daar staat gewoon Chadli. Trent is wat sterker. Heeft al twee hoekschoppen mogen nemen. Heeft één behoorlijke kans gekregen. In de derde minuut van de wedstrijd. Na een prachtige opening van Wout Brama. Naar de rechterkant. Daar stond dus Tadic. Die gaf de bal scherp voor. En Castanjos, de spits van Twente, kwam eigenlijk net één pasje te laat. En zo kon de doelman van Levante zich op de bal stoten. Levante is, uh, laten we zeggen, subtop van Spanje. Dat was uh, een brug te ver voor Twente twee weken geleden. Toen werd het in Valencia, waar deze club vandaan komt, 3-0. Een wedstrijd met een verhaal trouwens. Een onterecht afgekeurde goal van Twente. Een makkelijk gegeven strafschop voor de Spanjaarden. nog een hensbal bij een derde goal. Kortom, dat zag er allemaal wat erger uit in de score... dan dat het daadwerkelijk was. En misschien dat Twente... Dat allemaal kan gebruiken om vanavond een goed resultaat op de mat te leggen. Want dat heeft Twente nodig. Twente heeft pas twee punten na drie duels in deze Europa League. Zal dus eigenlijk moeten winnen vanavond. Als Twente verliest en Hannover, dat is een andere ploeg in deze pool, zou ook winnen. Dan kan het zelfs voor Twente allemaal afgelopen zijn. Dat zou wel een hele grote aandelaving zijn. Maar voorlopig is Twente dus wel de bovenliggende partij na negen minuten. Zoals gezegd, grote kansen die nog niet gezien, Maar Twente is wel wat dreigender en gevaarlijker. Maar nog nul 0, -0. En de aanhang gelooft er nog wel in, hè? geloof ik. Dat uh, doen ze hier altijd, hoor. Ja. dat is een uh, zeer optimistisch deel van het land. Ondanks ja, het is de zorgpremier, ja. geloof ik. Dank ja. dank je wel. Um, we gaan naar een hele andere tak van sport. Want sinds dit weekend telt Nederland een nieuwe wereldkampioen. En dat is Tim Luneberg. Hij werd in Parijs namelijk wereldkampioen van de Game Track Mania. Tim, uh, nogmaals gefeliciteerd. Hartelijk dank, hartelijk dank. Um, naast jou zit uh, ons eigen game-wonder uh, Peter Spit. Um, uh, gelijk maar even naar Peter, want dan kan jij even schaamteloos hem uh, veren in de reed steken. Ja. Want broer, hoe bijzonder is dit? Nou, dit is wel behoorlijk bijzonder. Um, dit soort dingen zijn in het verleden wel eens vaker gebeurd. Er zijn een heleboel, uh, of een heleboel, er zijn een aantal Nederlanders... die die, die heel goed uh, gepresteerd hebben in het verleden bij belangrijke game-toernooien. Uh, maar dat is eigenlijk de afgelopen paar jaar niet meer voorgekomen. Um, en ik vind het dus heel, heel bijzonder dat, dat Tim gewonnen heeft afgelopen ja. zaterdag. Ja, ik zei net al: even, mijn niveau heeft nooit uh, iets ontstegen dat in de buurt zat van FIFA. Weet je, met je voetbalspelletjes. Tim moet wel er gelijk er ja, ja, ja. terecht. Wat voor spel is Trackmania? Uh, het is een uh, arcade racing-game. Uh, uh, je kan het niet vergelijken met een uh, Formule 1 of zo, want het, heeft, het is een onrealistische racing-game. Uh, er kan van alles misgaan en een uh, klein foutje in een klein hoekje. Wat moet je kunnen... Um, er zijn een aantal dingen die je moet kunnen. Je moet volgens mij een hele goede hand-oogcoördinatie hebben. Uh, je moet je heel goed kunnen concentreren. Want je kan je voorstellen dat ja, als je een racegame speelt. Um, ja, dat je een bepaald niveau moet uh, bereiken. maar dat ook moet zien vast te houden. Dat, uh, dat geldt eigenlijk voor de echte racerij. Maar dat geldt uh, volgens mij ook voor het race op uh, computers. Mm -hmm. um, ja, en wat je voor de rest moet kunnen. Uh, hand-oogcoördinatie had ik gezegd. Nou, uh, met, met geluk kom je dan ergens? Of heeft het bij dit spel helemaal geen functie? Nee, ik denk uh, dat je dan misschien best één race zou kunnen winnen. Um, maar het gaat vaak niet om één race. Er moeten um, ja, meerdere races rijden om um, zo'n toernooi naar zich toe te kunnen trekken. Uh, mm. Sterker nog, er is een Benelux kwalificatie geweest uh, die Tim gewonnen heeft. Uh, en daardoor mocht hij eigenlijk meedoen met het hoofdtoernooi in Parijs. Dus uh, met geluk kom je er niet. We gaan even naar Parijs, want daar was dat dus. Um, is dat dan een klein, uh, klein toernooitje in een paar ruimtes? Of hoe ziet het eruit? Uh, nou ja, het werd uh, gehouden in Paris Games Week. Dat is een uh, heel groot uh, evenement. En uh, uh, als hoofd... hoofd uh, ding hadden ze daar de wereldkampioenschappen van, uh, van het gamen uh, op een aantal uh, verschillende games. En Trekmenia was er één van. Mm -hmm. um, je kan het zien als gewoon een, uh, een beurs. Bijvoorbeeld een first look event wat je hier in Nederland hebt. Alleen dan tien keer uitgebreider. Maar hoe zit je? Want uh, zit je op een podium? Zit je ergens in een hokje? Uh, hoe, uh, zitten de mensen te kijken? Uh, nou ja, de, de, de, de, je hebt natuurlijk allemaal toeschouwers die, uh, die kunnen kijken en spandoeken en uh, toeters en bellen. Uh, je begint natuurlijk net zoals bij elke sport uh, met voorrondes om je naar de finale toe te werken. Um, en daar, daar zitten ook al honderden mensen naar je te kijken. En dan kom je in die finale en dan heb je gewoon zes, zevenduizend man voor je zitten... Met, uh, die aan het gillen zijn als je een ronde wint. En dat gaat want je moet allerlei uh, hindernissen... Ja, ik ga echt hele stoppen dingen ja, zeggen ja, waarschijnlijk, ja. maar je moet allemaal hindernissen overwinnen. Ja, en dan, dan zit men mee te juichen. Ja, precies. Als je dan uh, als iemand een foutje maakt, dan zit iedereen gelijk... Oh, oh, oh. Of, dat kun je thuis niet trainen natuurlijk. Nee, precies. Daar moet je, je gewoon... Uh, daar moet je gewoon uh, yeah. Moet je gewoon van afsluiten en uh, gewoon jij concentreert je alleen maar op je scherm. En uh, de buitenwereld heeft er niks mee te maken. Monofocus. Is dan dus ook iets wat je nodig hebt? Want anders moet je heel erg op één ding kun kunnen concentreren. Ja, absoluut. Uh, ik zei net al, het, is, uh, het lijkt eigenlijk een beetje op de echte racerij. En dat is, uh, dat is bij gamen ook heel erg belangrijk. Ik kan me nog uh, vorig jaar herinneren dat... Uh, je had het net over FIFA. Uh, ook FIFA kun je spelen op zo'n toernooi. Uh, dat een van de Nederlanders uh, daar... Even kijken, wie was dat ook alweer? Koen. Dat was Koentje. Koentje Koen, ja. uh, Koen Weiland. Uh, Koentje. Die moest uh, een belangrijke wedstrijd spelen uh, tegen een Fransman. Ja. En ja, als je dan in Frankrijk speelt... dan gaan al die Fransen achter die Fransman staan. En uh, die gaan hem alleen maar aanmoedigen en hij kon daar niet mee omgaan. En precies. heeft daardoor, misschien mede daardoor, de wedstrijd verloren. Even in de sport, hè? we vergelijken het even met de ja. atletiek. Je hebt de 100 meter sprint. Yes. Uh, wat is dit? Is dit een uh, heenstapsprong of is het Ik denk oh. dat dit de, de teamkamp is van uh, Kijk van eens dat is niet niks. Nee, dat is zeker niet niks. Ja, precies. Zo wordt het ook gezien onder de gamers... Um, ja, bij, bij gaming is het toch een beetje... iedereen uh, waardeert volgens mij uh, de game die hij zelf speelt het meest. Uh, dus of andere gamers er net zo tegenaan kijken, dat weet ik niet. durf ik, durf ik niet te zeggen. Uh, maar ik denk dat, het, uh, dat iedereen het er wel mee eens is... dat trekmania wel echt een game is... die, uh, die op competitieniveau uh, heel erg meespeelt en heel erg ja. belangrijk is. Speel je het helemaal alleen of speel je het ook met anderen? Uh, ik, ik zit ook in een, uh, in een team, in een organisatie... en daar, uh, daar zitten verschillende gamers bij elkaar. En dan uh, ben je prof. Ik ben... Ik noem mezelf een professionele gamer, ja. En kan je daar ook, uh, als de studie afgelopen is, uh, mee gaan verdienen? Uh, ja, je kan, je kan er zeker uh, geld mee verdienen en, uh, en ervan leven... Het zit er zeker in. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Want zo'n game team, hoe ziet het eruit? En hoe kan je je laten selecteren? Uh, ja, dat moet je waarschijnlijk in, in de kijkers spelen op een of andere ja, manier. Precies. Hoe je dat doet, dat hoor je zo meteen. Um, we gaan het eerst eventjes luisteren naar een jong talent. Uh, Michael Kiwanuka. Uh, klinkt alsof hij zo uit de jaren zeventig is opgepikt. Maar wat een zanger. En dit is uh, recent. I'll Gather Sometimes. When I don't call, I still get low. Geboren in 1988, deze Michael Kibanouka. Al die lang. Je luistert naar BNN Today op Radio 1 natuurlijk. Zometeen duiken we nog wat dieper de wereld in van het professioneel gamen. En we hebben natuurlijk nog veel meer dan we kunnen laten horen vanavond. Je kan ook kijken naar fragmenten leuke filmpjes op facebook.com. Slash BNN Today. Uh, dit is het vertrouwde geluid uh, van uh, onze uh, rubriek die over crime gaat. Elke donderdag gaan we het erover hebben. En nu gaat het over een, een bijzonder recept. We nemen wat schoonmaakmiddel, een scheut gootsteenontstopper en je hebt al gauw een flinke hoeveelheid GHB. Eenvoudig thuis te maken. De recepten staan op het internet. Mocht je ooit een poging willen wagen om het zelf te maken, dan moet je snel zijn, want binnenkort is het uit met de mogelijke pret. Mick van Weli, onze crime-expert. goedenavond. Goedenavond. Jij volgt een zaak, en daar zijn ze, althans, dat is de aanklacht... bezig met GHB, een Drentse bedrijf, Clean Magic. Wat is er gedaan? Nou, het is eigenlijk gewoon een, een, op het eerste gezicht, een schoonmaakbedrijf. Of op het eerste gezicht, dat zegt hij zelf ook. Ze verkopen dus GBL. Hè. De GBL is een velgereiniger. Wordt veel gebruikt in de schoonmaakindustrie. Nou, begin september is daar een inval gedaan. Dat Nationale een hele uh, Hoppakee, autoklem gereden, mensen opgepakt. En uh, op verdenking van het bezit van GBL, dan denk je... Joh, het is toch gewoon een schoonmaakmiddel. Maar net zoals je zei, het is ook een, uh, een, een onderdeel van, uh, van de stof GHB. Het wordt gebruikt om ja. GHB uh, te maken. En uh, justitie verdenkt eigenlijk deze man van een soort, uh, ja, een soort uh, dekmantel... dat zijn bedrijf een soort dekmantel is voor de productie van, uh, van GHB. Dat hij eigenlijk een schakel is in het GHB-proces. Um, uh, zijn voorraad ging dan naar, uh, naar labs toe. En daar werd het in elkaar gegoten. En leidde uh, nou ja, de markt op. Daar, uh, daar zeg je zoiets dus niet zoveel over. Want het onderzoek loopt nog. Maar uh, ja, justitie hij leverde gewoon aan, uh, aan mensen. Mm -hmm. En over die verdenking gaan we het straks uh, hebben. Ja, nou, hoeveel, hoeveel gaat het eigenlijk over? Is het een, een kleine man of een grote nou, speler? Dat is dus het bijzondere. Er is niet uh, 100 of 200 uh, liter gevonden. Nee, Er is 44.000 liter bij me aangetroffen. We waren daar op die dag. We kregen een tip dat de recherche daar uh, bezig was. We zijn heen gegaan. Er was nog net niet zo heel veel politie, de boel was nog niet afgezet... dus we konden er omheen lopen tussen de bosjes door... en we zagen daar een vlagwagen staan met, uh, met al die vaten erop. Er lag 20.000 liter en 24.000 liter kwam net uit China. Dat transport hebben ze gevolgd vanuit Rotterdam. En uh, ze waren er allemaal uh, controles aan het doen... en, uh, en uh, mensen liepen daar rond van de nationale recherche. Ja, en als je weet dat eigenlijk GLB is op zich ook al een druk... Hè? als je een, een klein dopje GLB of GBL gebruikt... daar mm -hmm. kun je al behoorlijk vanuit je plaat gaan. Oh ja. Dan moet je je voorstellen... 44. Ik heb ooit wel eens uit nieuwsgierigheid GHB geprobeerd. Ja. Dus eigenlijk een beetje een soort ecstasy-achtig gevoel. Mm -hmm. Maar GBL, dat is, dat is dus een hele hoge concentratie. En dan moet je je voorstellen, als je daar een dopje van neemt... dan sta je drie dagen te stuiteren. 44.000 liter... Nou, daar kan volgens mij heel Europa een week van uit zijn plaat gaan. Dus dat ja, is behoorlijk veel. 44.000 liter heb je ook niet nodig om velg te reinigen, lijkt me. Want nou ja, heel veel hij, zegt, willen reinigen. hij zegt, uh, goh, ik heb het gewoon geleverd uh, uh, voor, voor, voor schoonmaakdoeleinden. Maar justitie uh, denkt daar dus anders over. Ja. Nou, kan ik ook gewoon naar de gamma gaan en ingrediënten kopen voor GHB? Althans, ik uh, ja. kan bijvoorbeeld uh, gootsteenontstopper halen. Ja. Um, wat kan justitie ze nu maken? Nou... Er is iets belangrijks veranderd. Uh, GHB, is sinds 9 mei, uh, of GHB staat sinds 9 mei op de, de, uh, zeg maar de harddrugslijst. Dat betekent dat het treffen van voorbereidingshandelingen... voor het maken van, van uh, die druk, dus uh, bijvoorbeeld het, het produceren... of het bezit, uh, in het bezit hebben weten dat het wordt gebruikt voor, is strafbaar. Uh, heb jij, loop jij rond met 5 liter GHBL, is er niks aan de hand. Op het moment dat de politie weet dat jij naar iemand toe loopt... en dat wordt gebruikt voor GHB, en je weet dat, dan ben je strafbaar. Dus deze man zat eigenlijk, hè, die, die, die zit eigenlijk na die fase van 9 mei... In justitie zegt, joh, op dit moment is het geen, niet alleen schoonmaakmiddel... we vermoeden dat het werd gebruikt voor GHB... dus je maakt je schuldig en je bent strafbaar. Um, uh, die man zit nu vast, of zat vast, is inmiddels vrijgelaten. Uh, dat proces loopt nu. En de advocaat die heeft gevraagd om teruggave van de spullen. Die heeft mm -hmm. een verzoek ingediend bij de rechtbank om teruggave van de spullen. Want die zegt, ja, die ondernemer die heeft zijn spullen nodig om zijn bedrijf te runnen. Ja. Dus we gaan even praten met de advocaat wat er vandaag is besloten. De rechtbank die heeft overwogen dat er ten tijde van de inbeslagneming voldoende verdenking was, een redelijk vermoeden van schild, um, om over te gaan tot de inbeslagneming en dat er om die reden op dit moment onvoldoende argumenten zijn om de inbeslaggenomen spullen terug te geven. Kortom. Hoe uh, heet hij ook weer trouwens, die man? Uh, Jasper, Jasper. Hij wordt Jasper het, het spookje uh, toch? Ja, hij wordt in het dorp wel eens Jasper het spook genoemd. Het zou kunnen te maken hebben met het feit dat hij misschien wel eens... Uh, wat te veel boven het spul hangt of wat negatieve effecten heeft. Nee, ja, maar goed, wat het eigenlijk betekent vandaag is... het is een tegenslag voor de advocaat. En uh, het is eigenlijk zo'n zo zo klaagschrift, is dat wat hij heeft ingediend. Het is eigenlijk een soort voorproefje van de rechtszaak. De rechtbank heeft eigenlijk nu aangegeven dat er toch voldoende verdenkingen zijn. We geven het spul niet terug, we wachten de rechtszaak af... Mm -hmm. Vervelend voor de man, want zijn handel uh, zit vast. Maar dan hebben ze dus ook genoeg uh, bewijs waarschijnlijk... Om, om aan te tonen dat hij uh, een keten in een, in een hele, heel proces is. Dat klopt. Nou, dat bewijs, daar, gaan we, daar, gaan we, dat, daar gaat de advocaat ook iets over zeggen. Daar gaan we even naar luisteren. Kort samengevat, vanaf het moment dat voorbereidingshandelingen met betrekking tot uh, de vervaardiging van GHB strafbaar zijn geworden, op 9 mei 2012... vanaf dat moment heeft hij er alles aan gedaan om uh, zich ervan te vergewissen dat hij niet leverde aan mensen die uh, van zijn spullen uh, GHB maakten. Hij heeft uh, verklaringen laten tekenen dat ze de spullen niet met dat doel zullen gebruiken, maar dat ze het gewoon als schoonmaakmiddel zullen gebruiken. Hm. ja. Nou ja, uh, kijk, de rechtbank heeft gezegd dat ze, uh, dat zegt justitie ook... dat er in informatie kwam via de criminele inlichtingeenheid... Uh, dat het gebruikt zou worden voor GHB. Het is nog wat vaag. Justitie laat ook niet achterste van de tong zien. Het onderzoek loopt nog. Maar de advocaat vindt de verdenkingen nog wat, wat uh, vaag. Dus uh, uh, eigenlijk ja. moet het proces verder uitwijzen uh, wat, er gaat, uh, wat er gaat gebeuren. Maar deze zaak is belangrijk, want als justitie zijn zin krijgt, uh, ja. haar zin krijgt, dan, dan is dat een grote stap in de strijd ja, is, tegen GHB? Dat is een grote stap. Op dit moment zijn er een paar rechtszaken in Nederland, uh, hetzelfde soort rechtszaken. Dus het is eigenlijk een, een soort proefproces. Mm -hmm. En uh, ja, bij de eigen inhoudelijke bezitting van de zaak wordt het duidelijk. Wordt het inderdaad uh, windjustitie die zaak, dan, uh, dan zal dat gevolgen hebben ook. Uh, ik denk ook dat, dat GHB misschien wel weer duurder wordt... omdat het moeilijker wordt om de grondstoffen te verkrijgen. Er gaat illegaliteit in. Dus het zal wel gevolgen hebben. Ja. Uh, Moeten GHB gebruikers op zoek naar nieuwe, nieuwe grondstoffen? Uh, nee, want ze zullen altijd wel beschikbaar blijven. Uh, je zult het altijd wel kunnen krijgen. Alleen ik denk dat de prijs omhoog gaan. Alles wat, wat, wat aan wordt gepakt, dat, uh, die, dat wordt uiteindelijk natuurlijk duurder... En, uh, dus ik denk dat het nog wel steeds te krijgen is. Ja. Maar het zal misschien wel wat lastiger worden. Toch gek, hè? Hogere uh, prijs. Ik, ik kan naar uh, een kluswinkel, kan ik alles kopen. Ja. Zij jij bent nog ook niet zeker of ik GHB heb. Jij kunt als kleinschalig zelfstandig gebruiker, kun jij lekker uh, naar de winkel gaan. En GBL is trouwens wel moeilijker te krijgen. Hmm. Maar je kunt uh, de spullen halen en thuis op je op je fornuis een lekker Stel potje GHB maken. dat kan allemaal gewoon. Ja, dat kan allemaal. Maar dat wordt dus anders. Dus... En justitie richt zich nu op dit soort partijen die vanwege de grote schade. Zodra iemand bezig is met, met het grootschalig inkoop... dan gaan ze dat bekijken. Er wordt, he, verdenkingen zijn er wordt getapt. En uh, als blijkt dat uh, het mogelijk wordt gebruikt voor het productie van GHB... dan, uh, dan zijn ze de sjaak en dan worden ze opgepakt. We houden het in de gaten. En uh, we, dat ben jij dan vooral. <coughs> Mick van Wehdy, dank je wel. Tijd voor het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Hier is Renate uh, Evers. VVD en PvdA voeren in het torentje spoedoverleg over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Bij het overleg zijn onder andere premier Rutte, vicepremier Ascher, de fractievoorzitters van de twee partijen en een paar ministers. Binnen de VVD is veel commotie over het plan dat de koopkracht van mensen met een hoog inkomen flink aantast. En straks hier in BNN Today een gesprek met NOS-verslaggever Joost Vullings in Den Haag. In Rotterdam is een motoragent gewond geraakt bij een achtervolging. Hij wilde een auto controleren, maar de bestuurder reed hard weg. De agent werd later aangereden door de auto, waarop de agent een paar schoten loste. De man die vorig jaar in de VS het congreslid Gabriel Giffords neerschoot... moet voor de rest van zijn leven de cel in. Hij is veroordeeld tot zeven keer levenslang, plus 140 jaar. De schutter heeft schuld bekend, zodat hij niet de doodstraf zou krijgen. Hij schoot op een politieke bijeenkomst in Arizona... 19 mensen neer, van wie er zes overleden. En de bewoners van de flat in Utrecht, waar deze zomer asbest werd gevonden... kunnen voorlopig nog niet terug naar huis... Woningcorporatie Mitros geeft hun een urgentieverklaring zodat ze sneller een goede vervangende woning krijgen. En volgende week wordt meer duidelijk over de sanering van het gebouw. En dat is zover het nieuws van dit moment. Radio 1, Winfried Bijens. Laten we gelijk ja, nou, maar goed. naar uh, Joost Vullings gaan. Joost Vullings zit in Den Haag. Uh, houdt daar uh, de boel in de gaten, want in Den Haag wordt er druk overlegd. spoedoverleg tussen de uh, coalitiepartners PvdA en VVD. Dat gaat allemaal over de ophef rond de zorgpremie. Joost, is er nieuws? Uh, nou ja, ze zitten nog steeds bij elkaar. Dus het overleg uh, duurt voort. Dus uh, op het ministerie, dus in het torentje van uh, minister-president Mark Rutte... zitten ze bij elkaar. Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD... Diederik Samson van de Partij van de Arbeid en een heleboel de minister van Financiën, Dijsselbloem... de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Allemaal zijn ze aanwezig. Nou ja, een oplossing is in de maak. Maar deze sessie uh, is ook nodig... omdat uh, de PvdA gewoon van de VVD wil weten... oké, okay, jullie hebben met heel veel mensen gesproken, jullie achterban... maar waar zit nou precies de pijn, vindt de achterban bijvoorbeeld dat de pijn niet eerlijk verdeeld wordt. Uh, vinden ze nivelleren, vinden het zorgstelsel? Is, is dat het probleem? Of is er eigenlijk er überhaupt een, een bezwaar tegen nivelleren? Dat moet natuurlijk eerst duidelijk zijn. Wil je het over een oplossing kunnen hebben? Ja. En aan welke knoppen je dan kan draaien? Je kent inmiddels die, die <lacht> uitspraak. Dus dat, dat wordt helder gemaakt vanavond. En uiteraard wordt er ook dan over concrete oplossingen gesproken. Maar of er al vanavond een besluit wordt genomen, dat is onduidelijk. De meeste bronnen zeggen dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Eerst helder krijgen wat het probleem is. Praten over oplossingen. En ik denk ook dat ze deze keer heel zorgvuldig willen zijn, want haastige spoed is zelden goed, is wel gebleken. Ja, zeker. Nou, Mark Rutte was natuurlijk in het buitenland. Toen zei hij daar, ik wil nu niet praten, want ik ben in het buitenland, wat al opmerkelijk was. Toen kwam hij terug. Hè, gisteravond is hij toch teruggekomen? Ja, ja. En vandaag kon hij ook niks zeggen. Hij staat natuurlijk ook met lege handen. Ja, hij heeft, hij heeft een groot probleem, want in zijn partij zijn ze natuurlijk boos op het voorstel, maar ook verschrikkelijk boos op hun partijleider. Hoe heeft hij dit kunnen doen? Hij heeft ons eigenlijk verraden in die onderhandelingen. Dat is toch een gevoel dat heel veel VVD'ers hebben. Dus ja, eh, ik, ik, op zich wel logisch dat hij eh, vandaag niemand eh, te woord wilde staan... want hij had nog geen, nog geen oplossing. Nou, daar wordt nu hard aan gewerkt. En het is voor hem te hopen dat hij er komt... en dat in, dan kan hij weer naar buiten treden en zeggen dat het opgelost is. Joost van Lux in Den Haag, Dankjewel. En dan gaan we naar uh, FC Twente tegen Levant en daar zit uh, Bas Ticheler. Half uurtje gespeeld. 0-0 nog altijd de stand in Enschede. Waar Twente via Schilder een hele beste kans heeft gekregen. Goede voorzet vanaf de rechterkant van Jansen. Kwam met de eerste paal op het hoofd van Schilder. Die kopte maar nog net de vingertoppen van de Spaanse keeper ertussen. En een hoekschop waar Twente er inmiddels vijf van heeft mogen nemen. Dat geeft wel aan dat Twente wat meer op de helft van de tegenstander verschijnt. Omdat het andersom het geval is. Maar behalve dat moment van Schilder heeft dat weinig opgeleverd. Het hoogtepunt kwam misschien wel van Cabral die een paar aardige acties liet zien. Maar vervolgens telkens als hij daar een... Uh... Positie aan overhoud van waar hij bijvoorbeeld een voorzet kan geven. Of kan schieten op doel is dat weer slecht. Maar de acties zijn aardig. Dat zal hem bevallen. Maar het rendement dus nog niet hoog. Af en toe komt Levante eruit. Die loeren op een countertje. Dat doen ze nu als uh, Diop op het middenveld met een klein gelukje de bal meekrijgt. En mee kan geven aan de linkerkant naar Ruben Garcia. Jonge, 19-jarige aanvaller. Die in het elftal relatief nieuw is. Dan gaat de bal terug naar Diop. En die probeert dan de bal in het strafgebied van Twente af te leveren. Diop is een speler uit Senegal. International ook trouwens. Maar deze voorzet is niet goed, kan onschadelijk worden gemaakt door Michailov. Twente is nog niet groot, dat mag duidelijk zijn na een half uur. Het is 0-0 in Enschede. Bas Tichler, dankjewel. Um, condooms zijn vanaf nu verplicht bij pornofilms in Los Angeles. Straks horen van onze eigen porno-koningin Bobby Eden. Kennen we die allemaal jongens hier? is nou, van gehoord. Ja, het is... Ja. Heel onschuldig kijkers, denk ik. Lu, je ja. kent het ook. Straks praat ik uh, ook nog verder met de man hier in de studio. Uh, BNN's eigen game-man Peter Spit en wereldkampioen nieuw kerstvers uh, trackmania Tim Ludenburg. En uh, razende reporter Joris Kreugel was weer op pad. Hij was in Amsterdam en kwam daar het zangduo Vonder en Bloem tegen. Nou, we waren drie miljoen seconden gedraaid op Spotify vorig jaar. En dan krijg je dan vijf euro voor als muzikant. Ook heb je alles geschreven? Hm, wat hebben jullie daarmee gedaan? Ieder ja, dat hebben jullie. Ja. Ik heb een uh, buiken gekocht, denk ik. En, uh, dat nou. haal je niet. Nee, nee, dat haal nee, maar je niet. Maar het is toch wel heel gruwelijk weinig eigenlijk? Ja. het is heel weinig. En dan de tweets van vandaag, Luuk, ik, ik, die kan ook alles eigenlijk. Ja, ook ja. al genomineerd voor een hele dure prijs. Ja, hele, hele chique inderdaad. Dat ja. mag wel even gezegd worden. Nou, zeker, dank Dan, je dan wel. gaan we nu horen waarom. Ja, Veel commentaar vandaag op Twitter over die column van Luc Koelman. Die schreef een column alsof hij uh, de hoofdredacteur van het katholiek nieuwsblad Mariska de Haas was. En hij gebruikte daarin Tim Riebrink, de jongen die zelfmoord pleegde naar pesten. En hij, dat was dan het onderwerp. Veel mensen vonden die column echt niet door de beugel kunnen. En Luc Koelman kreeg heel veel over zich heen. En ik weet dat, want niet iedereen snapt Twitter heel erg goed. En dus werd de druk naar mijn Twitter-account getweet. En oh, wie ja? is dat? Ja, ik krijg echt ontzettend veel uh, dingen binnen allemaal. Ik heb even een kleine bloemlezing eruit gehaald. Misschien wel aardig. Yvonne... Krijg je er dan volgers bij? Of... <laughs> nee, daar nee, nee, nee. oh, heb ik niet op gelet. Maar ja. ik denk, uh, ja, denk ja. niet dat het heel erg geholpen heeft. Yvonne zegt: Dit is walke, walgelijk ongepast. Die moet je diep gaan schamen. de walgedur die zegt: Zoek je hart. Mafkees. De is die tweet naar mij. Maar hopelijk niet bedoeld voor mij. Je bent ziekelijk gestoord. Theo Post. Wat ben jij een rat? Carola En deze heel erg pijn. Luc moet gecastreerd worden. John, hopelijk breek je je edelheid. Christian is gelukkig iets matiger. Hij zegt heel Nederland valt over de kolom van Luc Koeman... maar vergeet hem als mens te respecteren. Oké, Ed Luc Koeman is het, niet Ed Luc. Uh, dit liedje, dat ken je niet, maar dat is van Aza. En die heeft een liedje geschreven, Hunky Santa. En volgens Aza is dit liedje um, uh, uh, de inspiratiebron geweest... van het volgende liedje... Hm? Ja. ja, ik hoor het ook niet hoor, maar het heet uh, Santa Hanky. Het lijkt er helemaal niet op en dat vinden ze op Twitter ook. Evi vindt het echt de slechtste rechtszaak ever, er komt een rechtszaak. Uh, Koen vindt dat de zangeres Aza aangeklaagd moet worden vanwege slechte smaak. Nou daar heeft hij wel een klein beetje gelijk in, hè. En Nicole die heeft er juist wel van genoten. Het lijkt niet op Call Me Maybe, maar het is wel de beste kerstplaat ooit. Klein stukje nog. Echt verschrikkelijk, ik word echt, echt niet. Hè? Nee, ik ook niet. Zo ah, is ook een Belg die nog steeds denkt dat hij alle hits van Madonna heeft geschreven. Ja, en je hebt er ook een die denkt dat hij Coldplay heeft uh, ja Ja, ja maar die Bel Madonna heeft een tijdje in België gewoond. En daar kwam het ah, door, zegt hij. Okay. Nou, goed verhaal. Luc, dankjewel. Yes. We gaan uh, luisteren naar uh, muziek die, uh, die van Nederlands bodem is en fijn is. En dat is uh, Sherry Diane met Come On in My House.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 Ronnie to Hele fijne zangeres. En uh, Candy Dolfer hoorde hier met Kammer naar My House. We gaan uh, naar onze grote vriend Joris. En uh, die ontmoeten van, toevallig vandaag het zangduo Vonder en Bloem in Amsterdam. Gewoon zomaar op straat. Hey, Joris! Ja, ik loop hier op straat en dan kom ik uh, twee dames tegen. Vonder en Bloem. Ja, dat klopt. Gitaar, keyboard ligt er achterin. Ja, dat klopt. En we gaan nu even repeteren. Als je even mee wil lopen, gezellig. En jij mag het keyboard, dat is het, <laughs> het zwaarst. <laughs> nou, dank je wel. Anderhalf jaar geleden hebben jullie ook geïnterviewd. Toen stonden jullie op Schiphol te spelen. En 80 Days Around the World, volgens mij, was dat. Jullie wilden de wereld over. Jullie dachten, kom, we gaan op Schiphol staan. Met onze gitaar en keyboard, vlonder en bloem. Want hoe gaat het eigenlijk nu met jullie? Ja, nou ja, crescendo. En nu weer nieuwe rondes, nieuwe kansen met een nieuw album. Dat is echt te gek, want we zijn dus op nummer 20 binnengekomen in de albumcharts deze week. Dus uh, we zijn heel uh, trots erop ook. Hopen dat we het met je vast kunnen houden, dit. Ja, ik ben met jullie meegelopen. Uh, ik heb getild, hè. En uh, ja, uh, ontzettend oh, graag gedaan. Wat is nou eigenlijk jullie mooiste nummer geworden op de CD? Ik heb wel een paar favorieten. Maar wat voor mij ook eventueel een favoriet zou kunnen zijn. Ken ik je echt niet goed genoeg voor, zeg maar. Ja, nou, laat even wat horen. Ik ben heel erg benieuwd ja. gewoon van... Uh... Ja, gaan we doen. Maar dat klopt echt hartstikke goed. goed. Nou, dankjewel. Het heeft ook iets melancholieks. Ja. Hoe hebben jullie eigenlijk elkaar leren kennen? Uh, in uh, lijn 10, een uh, tram in Amsterdam. We gingen allebei naar dezelfde sing song wedstrijd. Ik stond met mijn keyboard in de tram en kamer met een gitaarkoffer. En zij kwam op me af van, joh, ga je daar toevallig ook naartoe? Ze zijn met z'n twee uh, naar naartoe gegaan. Allebei apart meegedaan, niet gewonnen. En uh, de volgende dag uh, zaten ze heel met koffie. I can't seem to disappear. try to twice, but I reappear. Niet Die staat dus nu in de top 20, Lang geduurd, zoiets? Ja, we hebben uiteindelijk, uh, denk ik, zijn we er een jaar mee bezig geweest. Dus we hebben echt een half jaar liedjes geschreven. En toen een half jaar in de studio. Was dat ook altijd leuk, dan met elkaar? Nou, ik ben wel gewend om Nien gewoon 100 uur per dag ongeveer te zien. Dus dat was niet nieuw. Jullie hebben bijna verkeering. Nou, het is meer een soort van zus of zo, weet je wel. Zo dicht in iemands leven zit en echt alles met elkaar deelt, zeg maar, verhalen. Nou, we kunnen met... heel goed ruzie maken. Maar nou, ja. dat kan nog wel ja, ja. Ja, Nou, We hebben echt knallende ruzies gehad. En, maar dat, je leert elkaar wel heel snel en heel goed kennen. Maar je hebt nu ook Spotify ofzo. Wij kregen laatst de Buma-afrekening. En dan zie je dus dat je. We uh, <coughs> waren drie. Een miljoen seconden gedraaid op Spotify vorig jaar. En Dan krijg je nou 5 euro voor als muzikant. Ook heb je alles geschreven? Wat hebben jullie daarmee gedaan? <laughs> nou, ja, heel hebben jullie gedaan? Ik, ik heb uh, Martje Buiken gekocht. Denk ik, en, uh, nou. Dat haal je niet in. Nee, nee dat haal je nee, maar niet. Maar het is toch wel heel gruwelijk weinig? Eigenlijk. Ja. Het is heel weinig. Het is dat we gewoon muziek kunnen maken. Voor zo lang als het gaat en daarvan kunnen leven en daar gewoon elke dag mee bezig kunnen zijn. En voor zo'n groot mogelijk publiek. Ja, maar we ja, hebben gewoon is... een lijst hoor. We hebben Carré en we willen heel graag uh, Carnegie, in, Hall. Uh, Carnegie Hall. En we willen naar. Uh, in Londen willen we bij. Uh, ja. Dixie Chicks laten zien. Ja, zonden. in uh, uh, Shepard Bush. En ik wil eigenlijk ooit een keer een soort Greyhound bus uh, heel Amerika door, zeg maar, met de hele band. Maar dat denk is, je dat dat haalbaar is? Nee, dat niet. <laughs> Nee, ja, nou, maar dat klinkt tuurlijk, allebei ja. heel erg overtuigend. Zegt de een wel, de ander niet. Misschien moet je alleen uh, verder ja, gaan. Misschien uh... moet ik zo. Nee, maar dat is het leuke van ons. Wij kunnen echt aan de koffietafel zitten en denken: van, nou, we willen internationaal. We hebben nog geen geld, dan doen we Schiphol. Maar het idee was dat we wel de hele wereld over willen. Dus dat gaan we echt absoluut een keer doen. Vonder en Bloem. Uh, mooi filmpje. Kan je nu gaan kijken op Twitter? Moet je even naar twitter.com/slash Today. We gaan voetballen. Um, uh, we gaan naar uh, Bas Tichler. FC Twente tegen de Italianen Levante. Ja, en uh, waar het niet dat ze uit Valencia kwamen. dan zouden het nog Spanjaarden zijn ook. Maar vooruit, het is 0-0. Uh, vijf minuten nog te gaan in de eerste helft. Twente wekt nog niet de indruk dat ze er een onvergetelijke avond van willen maken. Want uh, nou ja, het kabbelt eigenlijk een beetje voort. Dat betekent dat Levante ook af en toe wel de kansjes krijgt. Geen grote, Twente ook niet. Zo gebeurt er voor de beide doelen niet al te veel. En denk ik dat een leeuwendeel van de toeschouwers, ook lang niet uitvloogd hier, mannetje of 20, 22.000. Toch wel toe is aan de rust om een kopje koffie te nuttigen, want dat houdt je wakker. En dat is eigenlijk wel nodig. Zeker de laatste 10 minuten is er niets meer gebeurd. Twente gooit via... Rosales, de rechtervleugelverdediger. die bal komt op het hoofd van Tadic. Tadic wordt eigenlijk besprongen van achteren. Dat gebeurt zeker bij Brama. Dat levert dan de vrije schop op. Die wordt dan niet op de goede plek genomen. Daar fluit dan de Franse scheidsrechter weer voor. Daar gaat het publiek dan cynisch voor klappen. Nou, zo'n avond is het tot nu toe een beetje. Want als er helemaal niets te genieten is, dan maken we hier maar een hoogtepunt van. En dan kan Twente de bal weer in het spel brengen via de vrije schop. Nog vier minuten te gaan in de eerste helft. Er gebeurt weinig in Enschede en dat... Blijkt ook wel uit het scorebord want daar staan twee grote nullen. Ik schrijf het op hoor Bas. <laughs> goed zo. Van uh, Spanje. Spanje. Ja. Valencia. Mooi Valencia. Heel goed. Goed. Als je het wil weten kun je altijd bellen. Ja hoor, is goed. Pas in <laughs> klaar dag. Radio 1. Winfried Bians. BnM Today. Tim Luneburg, wereldkampioen van de game Trackmania. En onze eigen gamer uh, Peter Spit, die zitten nog steeds bij mij in de studio. En we hebben het over de wereld van de gamers. Uh, Tim, jij zit in een game team. We hebben het net over voetbal. Yes. Um, is jouw team te vergelijken met een Nederlands of Europees team, bijvoorbeeld? Uh, in Nederland zou je het ver kunnen vergelijken met uh, wel de top drie uh, qua teams. Het is echt een uh, grote speler. Uh, we hebben spelers en andere mensen vanuit de hele wereld. De, de beste gamers, kan je het zeggen. En uh, ja Dus we zijn wel een, een, een topteam. Hoe ziet zo'n team eruit? Uh, ga je trainen? Uh, heb je een gebouw ergens? Heb je een stadion? Dat uh, lijkt me nee, niet, hè? Dat, dat, dat, dat beginnen ze nu een beetje in te brengen. Je hebt uh, gaming houses zo wordt dat genoemd. Dan, uh, dan ga je daar van tevoren als je een groot toernooi hebt, ga je bootcampen. Uh, dan ga je echt zeven, uh, acht uur per dag alleen maar dat spelletje spelen om, uh, om gewoon in de flow te komen. en uh, nou ja, We hebben spelers van over de hele wereld en dat zijn echt de topspelers van... Uh, die je maar kan krijgen. Maar die spelers die zitten, met name, net zoals jij... neem ik aan, toch de meeste trainingsuren thuis te maken. Precies, precies. Wat dat... is dan het bindend element? Uh, nou ja, je hebt natuurlijk... Uh... Uh, via het internet kan je met elkaar skypen, bijvoorbeeld. Uh, en dan heb je toch die connectie ja, als een echt team- en teamverband maken. Probeer je dan ja. <laughs> ja, maar wat levert dat op? Ik bedoel, ja, jij moet het doen in je eentje. Uh, je moet gewoon dat spel in je vingers hebben. Uh, bootcampen, wat kan je trainen dan met elkaar? Uh, nou ja, dan, dan, dan train je op cons consistency, noemen we dat. Uh, je moet natuurlijk constant een uh, ronde kunnen finishen met het spel Trackmania. en... Uh, ja, dan moet je een aantal uren trainen om de baan goed te kennen. Want het zijn uh, verschillende circuits. Mm -hmm. uh, mensen die kunnen gewoon de circuits maken. Um, en, die, en die moet jij dan uh, trainen. En daar gaat wel tijd in zitten natuurlijk. En, en, en dat elkaar opjutten en tips geven. Waarschijnlijk neem aan dat dat ook nog uh, de tricks... en de uh, do's en don'ts van een spel. Ja, precies. Je hebt natuurlijk een aantal uh, tricks in, in het spel zitten. Uh, die, die, die moet je masteren. En uh, soms komt er ineens iemand van... Uh, hey, ik heb dit ontdekt en dan uh, gaat iedereen het proberen en dan... Uh, ja, Dan heb je weer een, een nieuwe uitvinding in het spel gevonden. Hoeveel uh, van dit soort teams uh, bestaan er eigenlijk Peter? Er zijn er een, een heleboel. Maar ik wil eigenlijk nog even terugkomen op het anders. Als je het goed vindt. Um, je, je hebt de vergelijking met voetbal. Maar het, het gekke vind ik eigenlijk. En dat, dat vind ik heel erg interessant. Um, als je het vergelijkt met voetbal. Kun je eigenlijk niet voorstellen dat een, uh, een Lionel Messi gaat trainen met Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. Dat zijn toch mekaarse uh, aardse rivalen eigenlijk. Maar het gekke is dat het bij gaming wel gebeurt. Want ik weet dat, uh, dat Tim Hine die hiernaast... Maar zit uh, regelmatig getraind met gasten van andere teams. Ja, precies. Dat is, uh, ik denk dat dat uh, gewoon in het spel zit. Iedereen is heel sociaal en uh, iedereen uh, die, die kent elkaar binnen de, de pro scene zeg maar. En. Uh... Ja, je, je kan niet afspieken van iemand, want het gaat echt puur om jezelf. En uh, als je tegen iemand beter speelt, dan word jij vanzelf ook beter natuurlijk. Ja. Ja. Maar, maar, maar zo'n team, dat doet het er niet voor niks. Ik neem aan dat er een sponsor is en dat soort zaken. En die willen natuurlijk dat jij gewoon uh, succes hebt. Uh, ja, en daarmee geld mee gaat verdienen. Zijn er geld Dan is het toch niet zo heel erg slim om uh, heel buddy-buddy te doen met uh, je concurrent? Moi, nou, dat, ik weet niet of die sponsoren daar uh, een, een spel in hebben... als jij met uh, iemand van een andere partij... Uh, uh, samen het spel speelt. Um, uh, nee, dat, dat, dat zou ik niet weten. Nee. Hoe komt het zo lief dan? Hoe komt het zo uh, vriendschappelijk? Ja, ik weet niet. I iedereen kent elkaar binnen het spel en uh, iedereen is gewoon heel vriendelijk met elkaar. En uh, sommigen, uh, ja, die zie je ook in het echte leven gewoon. Op, op een toernooi bijvoorbeeld. En dan is het gewoon, uh, ja, kom, we gaan even wat eten, partijen en dan. Uh, ja, dus we hebben wel een sociale contacten ja, met elkaar. En je ziet natuurlijk over, over het algemeen niet zo heel veel mensen als je het zit te gamen. En dan ben je blij dat je iemand ziet. Ja, precies. Dan uh, eindelijk, <laughs> daglicht. Ik <laughs> toch nog even. Want dit, ja, ik, ken er niet, ik wist dat er games waren, maar dit is gewoon professioneel werk. Hoeveel zijn er van dit soort teams? Nederland, Europa? Uh, in Nederland zijn er niet zo heel erg veel. In Europa zijn het wel wat meer. Um, eigenlijk is een van de grootste teams, een van de grootste Nederlandse teams ontstaan in België. Uh, dat zijn de Lowland Lions. Uh, dat was eerst een gecombineerd team van Belgen en Nederlanders. Uh, maar eigenlijk hebben heeft die organisatie ervoor gekozen om um, uh, de naam Lolland Lines... te verbinden aan alleen maar Nederlandse spelers... Uh, en de Belgen onder te brengen in een ander team. Mm -hmm. um, en in Nederland zijn, zijn nog twee teams die het vrij professioneel aanpakken. Dat is uh, Mouse Control en uh, Team Visualize. Uh, ja, die zijn echt heel erg bezig met het, uh, het werven van sponsors... het aantrekken van goede spelers... en uh, ja, te proberen zo goed mogelijk te presteren... op, uh, op de, de nationale en internationale toernooien. Stel, ik kan wat uh, met een game. Hoe kom ik in zo'n uh, zo zo team terecht? Ik denk dat het heel erg goed is om, uh, om mee te doen aan offline evenementen. Je zei net al, hè, heel veel mensen spelen games uh, op internet. Um, dat is leuk, maar dat is um, ja, ook wel een beetje uh, individualistisch. Um, en ja, gasten die, die toch wat meer willen, um, die gaan vaak naar toernooien toe. Uh, mm -hmm. Dat is leuk, dan ontmoet je, je tegenstanders echt. Uh, nou ja, Tim vertelde net al, uh, dat is behalve gamen ook een hoop party en uh, een hoop <laughs> gezelligheid. Mm -hmm. um, en daar kun je een beetje in de kijkers spelen van, van jongens die misschien al bij teams zitten. Um, maar je kan niet een tegenstander. Sturen of uh, op een of andere manier iets laten zien op afstand. Je moet echt wel de, iemand een, ja, een scout moet, moet je zien. Ja precies. Je moet echt ontdekt worden uh, in de game zelf. Ja. En lopen er ook echt scouts rond? Uh, nou ja, die, Als in dat je weet, oh, hij staat te kijken. Nou, op zo'n manier niet echt denk ik. Maar je hebt wel uh, bijvoorbeeld uh, teamcaptains die, uh, die die hebben dan een oogje op je en dan gaan ze je, je moet je sturen van, hé, hey, we zijn geïnteresseerd. Uh, we willen je graag hebben. En dan, uh, nou ja, dan zo gaat dat. Wie zijn de Real Madrids? Wie zijn de Real Madrid? Dat is een hele lastige vraag. barcelona Waar la, moeten we zitten vraag? als je het echt goed bent? Hoe uh, zit je er al? Nou, ik weet niet. Ik, ik, ik, ik behoor wel tot de top, ja. Tot uh, top 5, denk ik, van, de, van, het, van het spel wel. Top 5, uh, dan betekent dat je ook uh, een toekomst hebt. Uh, wat, kan er in het uh, wat, wat kan er in het vooruitzicht zitten? Uh, nou, dat er is. De werken zitten sowieso en je kan natuurlijk per jaar kan je alle toernooien bezichtigen die Trackmania hebben. en uh, ja, Daar kan je allemaal verschillende dingen winnen, geldprijzen of uh, computers. Of... Hoeveel, ga of, hoeveel geld gaat het? Nou, het is, op het uh, wereldkampioenschap heb ik uh, 5000 dollar gewonnen. Uh, dus dat is uh, niet niks als je eerst maar, wordt. Um, ja. In de Nederlandse scene en op de toernooien in Nederland is het, is het natuurlijk wat minder, omdat het uh, niet grootschalig is... Um, ja. Maar ik, ik denk wel dat je ervan kan leven, ja. het En, het en dit is nog alleen nog maar Trackmania. Maar ja, maar precies. Tak, ja. tak van de vele ja, spellen. Andere Inderdaad. spellen gaat het harder. Ja, dat gaat uh, een stuk harder. Trackmania is een game die eigenlijk al best wel oud is. Um, developers willen nog wel eens een, uh, een budget beschikbaar stellen voor grote toernooien. Bij Trackmania is dat niet echt het geval, want Trackmania is een gratis game. Uh, wat ook wel belangrijk is natuurlijk, wat ook ja. wel meespeelt. Um, en ja, er zijn een aantal games waar je veel meer geld mee kan verdienen. Ik geloof bijvoorbeeld dat uh, Starcraft, ja, dat Starcraft dus dat een prijzenpot op van 40.000 euro. Ja, ja, voor, voor, dit, voor ditzelfde toernooi. En kun je er ook gewoon op een gegeven moment salaris voor krijgen? Zoals uh, schaatsers, voetballers, et cetera. Ja, ik, ik ken mensen van, uh, die dus het spel Starcraft spelen... Die, uh, die krijgen gewoon maandelijkse salaris van duizenden dollars of euro's. Uh, dus, dus het zit er zeker in als je echt bij de top hoort, ja. En hoe is dat te combineren met een normaal leven van uh, iemand van jouw leeftijd? Uh, ik denk dat dat niet mogelijk is. Als je op een, zo'n een hoog niveau zit dat je maandelijkse salaris krijgt... dan, uh, dan moet je je gewoon 100% op, je, op de game uh, focussen. En, uh, en ja. nu? Voor jou? Voor mij zit het nog steeds, uh, ik, ik zit nog op school. En de, dat moet ik natuurlijk eerst afmaken. En uh, dan zien we wel weer verder wat, uh, wat er op pad komt. schrijf zijn naam op. Tim Lunenburg, uh, nu al wereldkampioen van de Game Track. Mania. niet ooit ander spelletje of blijf je hierbij? Ik blijf bij één spelletje, vind ik genoeg. En maar racen, <laughs> en maar racen. Dankjewel. Peter Spit ook voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Graag gedaan. We gaan uh, gelijk door naar een heel ander ontwerp. Het is uh, uh, iets waar Mick van Wehly, uh, onze uh, crime-expert, over zei... Oh, condooms in de porno, bestaat dat ook? Jazeker, dat bestaat, Mick. Uh, vanaf nu is het namelijk verplicht ook om condooms te gebruiken in de porno. Uh, met name in Los Angeles, daar is nu een nieuwe regel. En onze eigen pornoster daar is Bobby Eden. Goedenavond. Hallo. Hi, um, hoe is het nieuws ontvangen? Wat zei je? Hoe is het nieuws ontvangen daar? Nou, ze zijn nu eigenlijk bezig uh, om het aan te vechten. Er wordt op uh, dit moment is er een Hollywood een vergadering bezig. Dat is door de Free Speech Coalition. Dat is een organisatie die voor de porno-industrie opkomt. En uh, die zijn nu eigenlijk aan het bespreken en te vertellen wat de impact zou zijn van de wet. Maar uh, ja, ik denk aan de ene kant kun je heel veel zal veranderen. Wat ik een beetje jammer vind wel in Nederland is dat uh, over het algemeen de media zeggen dat het echt landelijk is. Maar dat mm. is het echt totaal niet. Het is, het is alleen maar Los Angeles. De ja, de, uh, het valt onder de LA County-wet. Dat zijn 85 steden of dorpen En er zijn er drie uh, steden van uh, die dus hun eigen regels bepalen. En dat is Pasadena, Long Beach en Vernon. Dus, dus uh, als ze. Niet zoals het hele landelijke. Nee, en als ze dus uh, de regels willen ontvluchten, kunnen ze gewoon naar een andere uh, staat gaan en daar de films opnemen, zonder condoom. Ja, dat, uh, de meesten gaan denk ik naar Vegas, dus naar vader. Mm -hmm. En uh, het is eigenlijk ook. Weet je wat het is met de hele condoom? Het is meer voor een is uh, yani iets. Dus stel dat een nagelfilm, die heeft ook bepaalde regels gehouden. Alleen het gaat ook nog eens alleen maar op tegen een uh, uh, werkgever en een uh, werknemer uh, relatie. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. degene die dus uh, uh, content trade zouden uh, doen, dan is dat dus absoluut niet dat het daarvoor geldt. Okay. even nog. Een en voor mij uh, ook niet. Dat klinkt misschien heel naïef, maar wordt er veel zonder condoom, condoom gewerkt dan in de porno-industrie? Doe jij het wel eens ja, zonder condoom? Ja, ik heb uh, ook films met condoom gedaan, maar iedereen, ook al wordt er met condoom gewerkt, uh, worden er eigenlijk al de testen gedaan. En dat is rond de 14 dagen of 28 dagen test op elke SOA mm -hmm. en op HIV. En dus uh, eigenlijk maakt het ook helemaal, ja, het maakt voor sommigen natuurlijk wel uit, daarom is ook de keuze vaak aan het talent zelf en ik vind dat dat ook de keuze moet blijven. Maar er zijn gewoon bepaalde bedrijven die dus alleen condom-only schieten. Maar er zijn ook bepaalde bedrijven die dat dus absoluut ja. niet doen. Om, omdat het in het verleden is gewoon uh, uh, um, gezegd van... Uh, het is eigenlijk minder verkoopbaar, de DVD's, En daarom willen een hoop bedrijven het niet doen. Vind je het eigenlijk wel nodig dat die regeling er komt? Ik vind de wet niet nodig. Maar dat is mijn eigen, uh, ja, dat is mijn eigen idee daarover... Uh, ik denk gewoon, het is gewoon een heel politiek uh, iets. Maar ja, hm. ik, nee. Voor mijzelf, uh, voor mijzelf is het sowieso niet uh, nodig, omdat ja. ik voor mijn eigen productie schiet. En ik samen met mijn man heel veel doe. Ja, en je kunt er sowieso en, ook omheen, zoals je al aangaf. En ze gaan het sowieso ook nog aanvechten, dus we weten niet eens zeker of de regel. Ze gaan uh, het inderdaad aanvechten en ze weten eigenlijk niet eens hoe ze het allemaal kunnen gaan handhaven. Omdat uh, wie gaat inderdaad nagaan op een zet op dat moment met Rondam bezig bent, worden zoveel producties gedaan. Ja. En ik denk in zoveel jaar dat het wordt, uh, wordt geschoten. Bobby, ik ga jou helaas uh, afbreken, want uh, de verbinding wordt ook alleen maar minder en minder. Bobby Eden, dankjewel uh, voor je reactie uh, nu in ieder geval. Oké. Okay. Vo dag. Uh, voor de voetbalfans nog even. Het is rust bij uh, de Europa League wedstrijd FC Twente tegen uh, het Spaanse Levante. Het is daar uh, 0-0. BNN Today. Wilfried ja. Bayerns. Iedere dag geeft het laatste woord aan onze vrienden van de show... te beginnen met schrijver Philip Huff. Hij is weer terug van weg geweest. Ha, die winfried. Amsterdam in de regen. Daar ben ik weer. Daar is iedereen weer. Gevangen in dat sterke ritme. Hoge gebouwen, trams, taxis, mensen op de fiets, in poncho's. Verbeten gezichten, alsof ik nooit ben weg geweest. De stad zegt in ieder geval niet, welkom terug. Ik zeg het zelf maar dus, welkom terug... Amsterdam in de regen. Prachtige, onverschillige stad. <laughs> Columniste Eva Hoeken. Hey Winfried. En toch vind ik het jammer dat Maarten van Rossum niet heeft gewonnen. Een president in een hertentrui die de hele dag lekker zit te mopperen... en daarna een fles wijn wegbast. Dat is pas change. <laughs> ja, een goed programma was dat. En dan schrijver Abdelkader, die is Amerika moe. Dag, Winfried. Ik ben moe. Obama gek te moe. Swing states moe. Amerika deskundige moe. Nederland was eventjes de 51ste staat van Amerika. Pathetisch. De enige troost is dat we nooit meer van ene mid Romney zullen horen. Mid wie? Precies. Dat bedoel ik. Zometeen geen Amerika hier op de zender. Sport en langs de lijn met Robert Meder. Tot morgen. Ja, ja. ja, ja, ja. het is gewoon weer de oude setting, hè. Zaterdagmiddag, 2 uur. Weet ik. De Tros Autoshow. Weet ik. Luister naar Carlo en Bas met het laatste autonieuws Lada, Lancia. Wat is de volgende dan? Lamborghini. De gast, trendwatcher Ajit Bakas over waar wij mee rijden in de toekomst. Ja, ga met je tijd mee. Carlo, Zolang het maar geen Carl, elektrische Carl. auto. En wij rijden zelf alvast in die toekomst. Ja. Dit is de belangrijkste ontwikkeling sinds de Ford Model T. De Tesla Model S. Ja. Honderden fluisterstille pk's uit een inductiemotor. Dat is echt niet te geloven. Zaterdagmiddag vanaf twee uur. Zal ik jou eens wat vertellen? De Tros Autoshow. We zijn er gewoon weer. Op Radio 1. Mark my word. Het nieuws van alle kanten.